Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van de NOS op 3. Mogelijk krijgen we toch strengere coronamaatregelen rond kerst. Het kabinet gaat morgen overleggen omdat het veel te hard gaat met het aantal besmettingen. Gisteren werden bijna 9000 nieuwe gevallen gemeld. Een week eerder waren het er nog 3000 minder. Premier Rutte had eerder al gewaarschuwd dat de maatregelen mogelijk worden verzwaard als het niet de goede kant op gaat. En dan sluit ik zelfs niet uit dat we voor de kerst bij u terug moeten komen met nog strengere maatregelen. Dat wil natuurlijk niemand, maar we mogen daar ook niet voor weglopen als dat nodig zou zijn. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie. Jaap van Dissel van het RIVM staat op de tweede plek op de lijst van de 200 invloedrijkste Nederlanders. Hij is de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst die de Volkskrant jaarlijks samenstelt. Volgens de krant bepaalt hij voor een groot deel het coronabeleid in ons land. De politie stopt met het onderzoek naar de moord op Manon Seikens uit Helmond. Het achtjarige meisje verdween 25 jaar geleden tijdens het buitenspelen. Een half jaar later werd haar lichaam gevonden. Afgelopen zomer begon de politie met een cold case onderzoek, maar dat leverde niet genoeg nieuwe informatie op. En de boerenprotesten bij een aantal distributiecentra van supermarkten zijn nog steeds in volle gang. Onder andere in Zwolle, Groenlo en het Gelderse Oosterhout blokkeren boeren met hun trekkers de in- en uitgangen van het distributiecentrum van Aldi, Albert Heijn en de Lidl. Ze willen een hogere prijs voor hun producten, want ze vinden het nu niet eerlijk verdeeld, zegt deze boer. Alles uh, moet in de keer eerlijk verdeeld worden. Uh, hoe kan het nou zijn dat een aardappel bijvoorbeeld uh, uh, momenteel 3 cent opbrengt voor de uh, akkerbouwen? En uh, dat hij in de winkel ligt uh, op 3 cent per kilo. En dat hij in de winkel ligt voor 5 kilo voor 3,5 uh, euro. Uh, dat klopt toch ergens wat niet? De boeren zeggen dat ze niet weggaan totdat er gepraat gaat worden over hun eisen. Het weer. In het westen is het mistig. Verder bewolkt en nevelig en soms een bui. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen veel bewolking. Ook komt er wat zon bij. Dan wordt het een graad of 7. En morgenavond gaat het weer regenen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Lekker om deze platen weer terug te horen van Whitney Houston en So Emotional. Het is even na twee uur zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg 10A. En voor de mensen die het nog niet wisten. Ja, het is echt waar. Het is echt waar, Albert Young. Het is bijna kerst. Goedemiddag trouwens. Oh, ik dacht. Ja, nee, nee. Nou, nu het zegt. Hè? Ja, hè? Is het, ja. Ook, het is ook niet aan ons te zien dat het. Kerst nee, is, nee, nee, nee. Als nee. je kijkt, dan, dan zie je het Want, vanzelf. Dat kan trouwens. ook. Trouwens, ja. Men kan, weer, men kan weer kijken. Dus niet alleen luisteren, maar ook kijken. Dus dan begin ik in mijn volzin altijd met van ja, welkom luisteraars en kijkers niet te vergeten. Het We kan zijn weer. In een keurig versierde en in een kerstzweren studio. Uh, dus uh, ik verwacht wel wat kerstplaten van je de komende drie jaar. Ja, die komen dus zeker aan, uh, Albert Jan. En uh, de rode neus zit ook weer op de microfoon. De dus, rode neus. Uh, de Red Nose uh, nou. Rendier uh, kleuren uh, ja, op de microfoonkappen. Dus uh, dat komt er helemaal uh, goed. Ja, drie uur lang. Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Ja, het is mistig buiten. Hè. Het is een beetje heijig, mistig. En uh, ik denk ook niet dat het snel uh, weg is. Maar blijft het zo? Wordt het beter? U hoort allemaal rond de klok van half drie. Tijdens het weerbericht. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, Zandvoort nieuws in het kort. Uh, ja, het was een, uh, rustig een rustig weekje. Het was een, gewoon een, een, ja, laten we zeggen een normale week, om het zo maar eens te zeggen. Ja, veel mee. Af, afgezien van de persconferentie. En, uh, ik heb trouwens begrepen dat ze dit weekend uh, topoverleg hebben. Weer in het katsenhuis. Dus luisteraars en kijkers, breidt u zich er maar op, vast op voor. Volgende week dinsdagavond, 7 uur extra persconferentie. Tenminste, dat verwacht ik dat dat eruit komt. Uh, goed, uh, wat gaan we nog meer doen? Uh, uiteraard natuurlijk de dieren van de week hadden we afgelopen twee weken. Mister en Jip, dat waren twee uh, katers die bij elkaar hoorden, dat is een setje. Helaas uh, zijn ze nog niet, uh, hebben ze nog niet een, een dak boven hun hoofd gevonden. Jawel, in dierenasiel, maar niet uh, bij iemand thuis. Dus uh, mocht u nog twee uh, katten willen hebben, Mister en Jip bieden zich bij deze aan. Maar deze week hebben we uh, een koninklijk bezoek. Want we hebben een hond. Want dus waren er zaten twee honden in het uh, dierenthuis. Maar één was gereserveerd en de andere had alweer een baasje. Maar nu hebben we er weer een en die luistert naar de naam Bea. Dus uh, koninklijke hond. Dus. Uh, dat allemaal rond de klok van half vijf tijdens Dier van de Week. Zoals live ontbreekt natuurlijk ook niet om vijf over half vijf. Rond vijf over half vijf. Heb je wat kunnen vinden of niet? Zandvoort op zaterdag live. Nou, het was gistermiddag zo'n crisis bij me thuis. Want je begint te zoeken en dan gaat van het een naar het andere. Dus op een gegeven moment zat ik, zat ik met muziek uit Canada. Daarna in Zuid-Amerika. En toen heb ik de redactie maar gebeld. Van, uh, van Zos Live. Maar jongens, hebben jullie, nog, uh, hebben jullie nog een suggestie? Nou, daar zijn we wel uitgekomen. Maar welke dat wordt, dat hoort u het laatste uur rond de klok van vijf over half vijf. gedicht van de dag kan natuurlijk ook niet ontbreken. Nou, gezien de coronaregels is dit een hele toepasselijke. Deze kerst ben ik bij jou. Dus, hè? Nee, ik bedoel, dat moet je anders heen, hè? ja Ja, nee dat klopt. Dus uh, het gedicht van de dag erg toepasselijk in coronatijd. Deze kerst ben ik bij jou. Zoals gezegd is Nieuws in het kort. En terwijl ik dit allemaal voorlees... is de kwalificatie aan de gang van de Formule 1... van de ja. laatste race van het jaar. We zitten midden in uh, Q1. Bij met nog zeven uh, minuten te gaan. In Abu Dhabi op het uh, prachtige circuit van Jas Marina. De kwalificatie wordt tussen twee en drie verreden. We hebben momenteel Bottas als snelste. Wij houden dat voor u in de gaten. Als er ontwikkelingen zijn, zullen wij dat zeker aan u melden. Uh, een terugblik op de kwalificatie kan u verwachten rond de klok van kwart over vier tijdens het PIT Report. Tweede, uh, tweede uur hebben we uh, diverse uh, uh, onderdelen. Waaronder uh, dat Bloemendaal is het zat van de luidruchtige motoren uh, die daar altijd komen. Dus wellicht dat Zandvoort daar ook uh, een, uh, iets aan mee kan uh, doen. Uh, verder uh, natuurlijk de KNRM uh, vervangt de reddingsboot in Zandvoort in 2024. Maar dat allemaal in de tweede uur. Oké, okay, nou het gaat, gaat het een beetje? Of niet? Nee, het eitje zit het was. Het eitje. Nou, weet je wat wij gaan doen? We gaan, ja. euh, nou, we gaan gewoon een lekkere plaat draaien hoor. Straks wat we nog meer allemaal gaan doen. Als sneeuw volt, sneeuw volt, sneeuw volt, dan ben ik bij jou. Dan ik het zacht onder de. Perfect, het lijkt al zo lang geleden Vorig jaar, mijn vrienden daar Toch was ik niet tevreden Bebons bij de open haard Tot stubbel, want jij was niet daar De boom die staat, lichtjes aan Voelt nog een beetje leeg Maar alles verandert En over jou zei het, uh, aan het begin van dit programma al. De studio is mooi versierd. We zijn helemaal uh, into the kerst al uh, bij CFM. Wil je meekijken in de studio? Dat kan weer hè. www.cfm-live.nl www www.zfm-live.nl En dan kijk je mee in de studio. Je hoorde als de eerste sneeuwval. CFM wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. ZFM and he is Belinda Carlisle. Weer heel veel gouden muziek zo op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde Belinda Carlisle en Lief Leidon. Ja, het is kwart over twee geweest. Tijd voor het nieuws in het kort... Het is alweer een weekje geweest, Albertjan. Ja, maar van alles en nog wat, hè? Ja. Weer een grabbeltonnetje Een grabbeltonnetje. Nou, dat jij die trui nog kan, die kersttrui van vorig jaar. Ja, nee, Albertjan, jij wel. Ik wel. Het was wel even vringen, maar Ik heb een nieuwe moeten kopen, dus ja, maar goed. Hij past weer. Nou, hij staat je goed. Gewoon met gru mee. XL? Ja, zoiets. Dat kan je er volgend jaar ook nog mee doen. ja, ja. Vrijwilligersprijs 2020. Uit naam van alle Zandvoortse vrijwilligers heeft Hella Wanders van het Vrijwilligersinformatiepunt, VIP, van afgelopen week de burgemeester Niekmeijer vrijwilligersprijs in ontvangst genomen. Ze was niet op de hoogte en reageerde volkomen verrast. Met de uitreiking van de prijs worden alle Zandvoortse vrijwilligers in het zonnetje gezet. Voormalig burgemeester van Zandvoort, Niekmeijer, die als afscheidscadeau naamgever werd van deze nieuw in het leven geroepen prijs was persoonlijk aanwezig om het beeld te overhandigen. Onder toezicht ook van burgemeester David Molenburg... en wethouder Raymond van Haafden... nam Hella eh, Wanders eh, voor de deur van Pluspunt... het bijbehorende beeld dankbaar in ontvangst. Naast de wisseltrofee wordt een geldbedrag van 500 euro... uitgereikt aan Pluspunt. En hiervoor zou uiteraard een passende besteding worden gevonden. Zoals ook hier in de studio... Dus staan de kerstbomen overal alweer klaar eh, en zijn opgetuigd. En zo, ze zijn namelijk eh, afgelopen week allemaal naar hun vertrouwde plek neergezet. Maar dit jaar zijn er meer, op verzoek van inwoners. Het was een grote wens van bewoonster Lien van Driel... dat er ook een kerstboom op het plein bij het louis Davids carré geplaatst zou worden. Ze schreef een eh, brief naar de gemeente en met succes... want afgelopen vrijdag kwam burgemeester David Molenburg langs... om de lampjes van het net geplaatste kerstboom te ontsteken... Afgelopen vrijdagochtend gingen leerlingen van alle zes de basisscholen uit Zandvoort met elkaar in debat tijdens het jaarlijkse jeugddebat. Helaas kon vanwege de coronamaatregelen niet alle leerlingen in de raadzaal uh, komen en daarom werd ditmaal digitaal vergaderd. De deelnemers debatteerden er niet minder om. Dit jaar was het thema kunst en cultuur in Zandvoort. Alle teams brachten ideeën in en debatteerden daarover waarna er nog een korte reactie was van wethouder Raymond van Haven. Tijdens het juryraad spraken de kinderen met fractievoorzitter Peter Kramer van de Oudere Partij Zandvoort. Het niveau van zowel de ingebrachte plannen als het debat was erg hoog. Uiteindelijk gingen Dieken en Fabion van de Maria School er met de prijs van door. Afgelopen woensdag zijn vier Zandvoortse basisschoolleerlingen door burgemeester David Molenburg en aanwezigheid van Koen Broekhoff van de politie benoemd tot officier HEC Shield Cyber Agent. Dat hadden ze te danken aan hun prestatie met de game Hack Shield, waarmee kinderen tussen 8 en 12 jaar spelende bewust worden gemaakt... van de gevaren van het internet. En uh, eerste exemplaar jubileumboek Genootschap Uitgereikt. Afgelopen vrijdag 11 december. Jongsleden is in het Zandvoortsmuseum... door de voorzitter van het Genootschap Oud-Zandvoort, Paul Olieslager. Het eerste exemplaar van het prachtige fotoboek... wordt, zegt het, voort aan de, onze burgemeester David Molenburg aangeboden... Het fotoboek is gemaakt door het bestuur van de genootschap Oud-Zandvoort... naar aanleiding van het 50-jarige jubileum van het genootschap. Dit prachtige jubileumboek bevat foto's van Zandvoort van 1945 tot eind jaren 80. De burgemeester schreef met alle plezier het voorwoord... en vertelde dat hij, bij zijn sollicitatie als burgemeester... de geschiedenis van Zandvoort goed bestudeerd heeft aan de hand van diverse klinken. Het boek is een cadeau voor alle leden van het genootschap... en zal zeer binnenkort bij alle 1350 leden in de bus vallen. Voor niet leden. Ik kan me nou eens voorstellen, is het boek onder andere bij de Bruna te koop voor 19,95 euro. En weet je wat nou het mooie is? Arie die kwam net binnenlopen terwijl jij bezig was met het uh, nieuws in het kort. Ja. Hij zegt Rob, kijk eens, het Ach, nee. boek. Nee, het boek. Het boek van het uh, ja. genootschap. Maar we zijn alweer weg dan. Hij is alweer weg, ja. Ach, nee. Gaan we gaan er we zo dadelijk uh, van uh, genieten, uiteraard. Dankjewel, dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook naar te lezen op de CFM-app. Dus download hem nu, mocht je hem nog niet hebben. Ships go by and wave at me I try Can't breathe There's an ocean in between Your heart De buren Love Frequencies heeft al heel veel hits uitgebracht. Nou, dit is weer een groot hoor. Don't leave me now. Het is even voor half drie. ik het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst ga ik nog even verder doorbladeren in het boek van het genootschap. Een prachtig boek, Albert-Jan. Ja, echt. En wij zijn lid, dus wij krijgen. Wij zijn hem lid. Ja, dus ja. ja, jij krijgt hem ook thuis. Ja. Heel veel mooie foto's in het uh, boek uh, Hoort, zegt er voort. 50 jaar genootschap Oud-Sandvoorts. Disco-klassieker uit de jaren 80 van The New Shoes en I Can't Wait. Nou, ik kan ook niet wachten tot uh, collega Albert-Jan met het sneeuwweerbericht gaat komen. Albert-Jan? Nou, als je de achterkant van dit spelletje zwak. Die is wel wit. Dat is wit. Is wit. Dat, dat klopt. Krijgt er sneeuw of niet? Nou, is dat iets zwart op, dus uh, dat is geen sneeuw. Dus laten we beginnen met vandaag. Vandaag is er vrij veel bewolking aanwezig met slechts heel lokaal een knipoog van de zon. Verder is de kans op buien, maar veel plaatsen houden het grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar 8 graden en er waait niet meer dan een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Vanavond komt het tot enkele buien, maar vannacht neemt de kans op buien weer af. Er is kans op mist en het koelt af naar een graad of 6. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. Het blijft droog en er zijn perioden met zon. De, te de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 8. Maandag is het weer kans op regen en is het overwegend bewolkt. Het waait ook flink en het is zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is het half december 6 à 7 graden... en maandag wordt het zelfs een graad of 10. Tot slot, de dagen erna blijft het wisselvallig en zacht. Elke dag is kans op regen en soms uh, het waait het, flink. De temperatuur stijgt naar 9 à 10 graden... en ook de ruimschoots Worst, vrij. De winter is dan ook nog ver te zoeken... en ook richting de kerstdagen is geen winterweer in zicht. Veel wordt het tegen die tijd iets minder zacht. In ieder geval minder zacht. Dus we gaan iets kouder krijgen. Maar sneeuw, ik weet niet. Dat of... zit er niet in. Weet je nog hoe dat eruit ziet dan? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet meer, hè? Nou ja, vijf jaar geleden. Ik heb een foto op onze app gezet. Een hele mooie winterfoto. Die is van vijf jaar geleden. Oké. Okay, die... Volgens mij was het in 2017 ook nog een keer heel wit. Nou, uh, voor mij mag het wel eens een keer weer een witte kerst worden. Maar zoals ik het hier uh, nu voor me heb liggen, wordt het geen witte kerst. Wil je het weer nalezen? www.ricoweer.nl. Dankjewel, Albert Jan. Nou, dan moeten we maar gewoon blijven hopen op dat er sneeuw gaat komen. Maar in ieder geval komt de kerst er wel aan. En onze eigen Freek Volkers, want hij komt uit Stanford en hij heeft een bente Freek Volkers Band. Een bente uit Stanford die hebben een kerstsingel gemaakt en die ga ik nu draaien. Freek, speciaal voor jou en je hele band. We gaan genieten van Staring at the Tree. Het was even tijd voor de Couleur Lokaal, eh, Albert-Jan. Met uh, Staring at the Tree. Je hoorde de Freek Volkers Band. Een uh, leuke kerstplaat van ze. En wil je inderdaad uh, de videoclip daarbij zien? Een hele leuke videoclip. Zie je de Halemstraat. Je ziet echt hele stukken uh, van uh, Zandvoort. Echt uh, heel leuk om uh, te kijken. Zoek het even op op uh, YouTube. Staring at the Tree. En dan uh, vind je deze kerstplaat van de Freek Volkers Band... Vanmorgen hadden we 'Goedemorgen zelf, voor tussen 11 en 1. Nog steeds een beetje winnen dat het ook uh, voor de andere helft in de middag is. Maar dat heeft uh, allemaal te maken met de corona. En uh, ja, vanmorgen was daar ook uh, iemand de gast van Prewonen, wonen Ja, en wel uh, Anke Huntjens, uh, bestuurder van Prewonen. En uh, onze collega Ben Zonneveld uh, ging met haar in gesprek over de achtergronden van uh, Prewonen en uh, wie is Anke Huntjens? Eh, we kennen allemaal nog EMM, dat was een tijden geleden. Dat is heel lang geleden. En toen werd dat de Kei, en nu nou wordt de Kei pre-wonen. Nou, uh, dat is vanaf 1 december is dat gebeurd? Vanaf 1 december. En, ze, en, en nogmaals, Anke Huntjens was uh, bestuur, bestuurder van Pre-wonen, was vanmorgen bij de Zonneveld uh, te gast en sprak over uh, de uh, achtergronden van. Prewonen pre is een woningcoöperatie 16.000 woningen beheert... waarvan 15.000 sociale huurwoningen en zij behuizen 35.000 mensen. Goedemiddag, mevrouw Huntjes. Goedemiddag. Nou, dat is nogal een aantal uh, woningen. Ik wil u eerst uh, welkom in Zandvoort heten. En uh, wij als Zandvoorters willen altijd graag weten met wie wij praten. Wie is mevrouw Huntjes en wat doet zij bij prewonen? Ja... Nou mevrouw Huuntjes, wat mij betreft zegt u gewoon voor dit interview Anke, het voelt iets fijner. Um, ik ben 53 jaar geboren en getogen in het zuiden van het land, in Heerlen. Ooit een opleiding gedaan, bouwkunde en vanuit um, mijn afstuderen ooit in de Schilderswijk in Den Haag terechtgekomen. En daar heb ik de passie van mijn werk gevonden, uh, mensen en stenen. En dat is een, vind ik een fantastische combinatie. Want iedereen vind ik verdient het recht op een fijne woning. Uh, aantal jaren bij gemeenten gewerkt en vervolgens de overstap gemaakt naar de corporaties. Begonnen in het Amsterdamse en vandaaruit richting de prachtige Haarlem, Bevenwijk, Bloemendaal, Heensteden. En dat is nu onlangs uitgebreid met het nog mooiere Zandvoort. Ik woon wel nog steeds in Amsterdam met mijn lief en onze zoon. Mijn zoon die inmiddels in Nijmegen een opleiding volgt op fysiotherapie. Um, en ik hou van, uh, dan even de persoonlijke nood, ik hou van lekker eten, van gezelligheid, uh, met elkaar zijn. Het zal u niet verbazen dat in, dat, dat in deze tijd wat beperkter gebeurt. En verder sport ik nog graag uh, en uh, hou ik van lezen en naar uh, vullen en bioscoop gaan. Kijk, nou weet nou, het Dat het. Dat is een <laughs> noodknopje over wie ik ben, hè. Uh. Weet, weet u, achter een bestuurder van een corporatie zit natuurlijk ook altijd de mens. En ik ben ook gewoon een mens. Nou, daarom uh, willen wij uh, altijd graag weten met, met wie wij praten en uh, wat zo iemand doet. Dat, ver, dat verkleint de afstand. Uh, ja. Want het is natuurlijk een hele nieuwe situatie voor, uh, voor de Zandvoortes. Die uh, natuurlijk heel veel lid zijn geweest van uh, de Kei. Hè. Daar is allemaal van alles gebeurd. En nu worden, we, uh, worden deze uh, coöperatie overgenomen door uh, Prewonen. Wat is eigenlijk de doelstelling van de coöperatie? Nou, we hebben als missie staan dat wij voor iedereen een fijn thuis willen creëren. En wij geloven er namelijk in dat een fijne woning de basis is voor mensen... om ook te kunnen deelnemen aan alles wat wij van belang vinden... voor mensen in de maatschappij. En of dat dan gaat over werk of over opleiding... of gewoon over goed in de vuil zitten, eh, het maakt niet uit. Wij denken dat een goede woning daar de basis is. Ja, uh... Daar kom ik straks nog even op terug. We praten natuurlijk al, al, al een tijdje over uh, pre Maar hoe is die coöperatie ontstaan? Ja, dat is een hele mooie vraag. Wij, wij, wij onze eerste rechtsvoorganger die komt uit 1917. En wat ik daar echt prachtig in vind, dat vind ik ook echt een mooie anekdote. Um, wij zijn voortgekomen uit drie betrokken ondernemers. Een bakker, een slager en een behanger. En dit zijn drie mensen die in 1917 zelf hard hadden wat verder ging dan alleen aan eigen welzijn. Zij zagen namelijk dat er woningnood was. En zij vonden met elkaar, daar gaan wij iets aan doen. En zij hebben in 1917 volkshuisvesting opgericht. En het doel van die kleine stichting was om ervoor te zorgen dat mensen een woning konden krijgen. Uh, nou, vanuit de volkshuisvesting is een paar jaar later ook Patrimonium, hè, ook een hele mooie corporatie die in Haarlem nog, uh, daar hebben we nog zeker bezit van. En vanuit deze tijd, wat kleinere clubs, is met allerlei fusies en samenwerkingen uiteindelijk Pre-Wonen ontstaan. En als ik dat dan nog even wat zou uitdiepen, dan zou ik zeggen dat dat bestaat uit twee clubs uit het voormalige Haarlem, Randstad en en daar is uh, een club uit Beverwijk aan toegevoegd, namelijk Wijken Meer Wonen. En die werken, uh, en dat is ondertussen het huidige pre-wonen, waar nu ook een stukje voorraad van de kei in is opgenomen in Zandvoort. Ja, die... Dus wij hebben, alles bij elkaar zijn het geloof ik wel twaalf clubs geweest hoor, dus ik denk dat het te ver gaat om ze op te sommen. Dat wil ik met alle liefde doen, maar ik denk dat dat voor de luisteraar wat echt de Oren gaan tuiten, Want zoveel namen. En ik denk dat is niet zo interessant. Dus het is echt vanuit twee kleine clubs uit 1917, 1918. Dus dat is echt de bron voor ons. Ja, onze voorgangers. Met allemaal samenvoeging uiteindelijk naar het huidige Prewon. Ja, uiteindelijk zou je kunnen stellen dat uh, na die beginfase. Uh, de wat kleinere coöperaties uh, aangesloten zijn bij Prewonen. Dat krijgt dan ook uiteindelijk de naam Prewonen. Haarlem, Beverwijk, Bloemendal Heemsteden en nu ook Zandvoort. Uh, waarom is eigenlijk de instap naar Zandvoort ge uh, gedaan? Nou, u weet dat Woonzicht de Kei uh, op een moment heeft gezegd, en dit doe ik uit mijn hoofd, woord, 2018, 2019. <tus> Wij zouden graag het woningbezit in Zandvoort willen overdragen aan een regionale corporatie. Dat is een uitvraag geweest. Nou, we leven wel in het werkgebied waar wij actief zijn... dan zijn wij dus een regionale corporatie. En toen hebben wij gezegd... dan vinden we het in ieder geval uh, noodzaak dat wij echt kijken... wat zouden wij kunnen toevoegen in het Zandvoortse... en wat kan het bezit van het Zandvoort toevoegen aan de portefeuille die wij hebben. Kunnen we naar een win-win doen? Dus dat maakt dat wij op basis van de uitvraag van de KEI hier naar zijn gaan kijken... Um, ik, ik, ik, u zegt toevoegen. Wat, wat gaat pre toevoegen aan Zandvoort? Nou, kijk, um, wat wij denken dat wij kunnen toevoegen aan Zandvoort... is omdat wij een club zijn in deze regio, zien wij verhuisbewegingen... tussen de steden waar we bezit hebben. We zien ook dat er verhuisbewegingen zijn naar Zandvoort... en uit Zandvoort naar de steden waar wij nu voorraad hebben... Uh, deze regio heeft een opgave als het gaat over het toevoegen van woningen. We zijn uh, een heel gewild, ook Zandvoort en geliefd, uh, laat ik zeggen, uh, stap om in te wonen. We hebben echt een uh, behoefte aan meer woningen. Uh, woningen moeten duurzaam worden, ook een operatie waar wij mee bezig zijn. Dus wij denken dat onderdelen waar wij nu ook al over nadenken en mee bezig zijn dat kunnen wij ook meenemen en inbrengen in Zandvoort. Zometeen praat uh, collega Ben Sonneveld inderdaad uh, verder met uh, Anke van uh, preewonen over de overname van uh, de kei hier in Zandvoort. Ik zit hier heel alleen, ik zocht een plekje om te huilen, zie de head uit de...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 Een aantal jaren geleden werd deze single uitgebracht door Lange Frans. Hij was weer in Zandvoort op bezoek geweest. Komt hij vaker trouwens, Lange Frans? In een plaatje opgenomen: Winter in Zandvoort. Daarvoor sprak collega Ben Zonneveld vanmiddag met Anke Hunsjens. Zij is van Pre-Wonen pre en ja, zij is daar bestuurslid zeg maar, van die woningbouwvereniging. Klopt, en uh, deel 1 uh, van het interview hebben we gehad. En uh, we gaan nu over naar deel 2. Dat dacht jij. Nee, daar komt hij aan. Deel 2. De woningcoöperatie 16.000 woningen beheert... waarvan 15.000 sociale huurwoningen... en zij behuizen 35.000 mensen. Goedemiddag, mevrouw Huntjes. De onderhandelingen met de gesprekken... Deel 2, hè? De ja, daar komt hij aan. Het heeft al een tijdje ge geduurd. Waar waren er echt zwaartepunt in. Nou, nee, maar dit soort processen vragen wel tijd. Het vraagt tijd vanuit onze kant. Uh, kijk, je kunt wel ja zeggen, maar als je ja zegt zonder te hebben doordacht... of waar je ja tegen zegt, je dat ook kunt waarmaken... dan ben je gewoon geen betrouwbare partner. En wij hebben echt wel tijd nodig gehad om te kijken... of de opgave die ook in zandgat speelt... of wij daar met een betrouwbaar ja ook aan tegemoet kunnen komen... En dat maakt dat je echt moet en rekenen, en kwaliteit moet bekijken. Moet zien wat er speelt. En dat kost gewoon tijd. Nog naast het feit dat wij kunnen nooit zelfstandig opereren. We hebben toezichthouders hè, die kritisch met ons meekijken. En je hebt dus ook met hen een heel traject doorlopen, lopen. En ook dat kost gewoon tijd. Want u, dus het uh, is. Ja, gaat u ja, van? Zeg maar. Nou, ik wil zeggen, het is dus niet zo dat er omdat er hele zware onderwerpen waren waar we, eh, zoals je wel eens kunt zeggen... Hè, met het mes op tafel hebben onderhandeld en hebben gedaagd... en nog eens een keer bij elkaar komen. Nou, zo'n soort proces is dit niet geweest. Nee, maar uh, de, de, de meeste verantwoorders weten hoe, hoe de kei ervoor stond. Hè. En dat zit ook bij u in de onderhandelingen. Uh, we hebben de wethouder vorige week gesproken... over de financiële kant en, en, en andere dingetjes... Hoe sta je daar dan tegenover als je met iemand zit en, en je moet over financiën handelen. Er wordt ook over achterstallig onderhoud gesproken. Er wordt ook gesproken over nieuwe projecten, het Coredex complex. Hoe zit je daar dan in als onderhandelaar? Nou kijk, dit is waar ik op doe. De kei is volgens mij heel duidelijk geweest over... met het bedrag wil ik hebben voor de dat jullie gaan overnemen. Hmm. En ze zijn ook duidelijk geweest in de opgave die er ligt. En dat maakte waar ik meer op doelde. Wij vonden dus dat we echt goed, goed moesten kunnen doorrekenen. Kunnen wij, voor wat we nu weten, hè, wat de kern heeft overgedragen... kunnen wij op de afspraken die er gemaakt zijn, kunnen wij die waarmaken? En dan moet je dus ook jezelf zelf of eenvoudig meer verdiepen in wat is dan die opgave. En als tweede zul je het ook zelf moeten doorrekenen. Kunnen wij, zodat ook wij blijven doen hè, aan de, de eisen en de richtlijnen... die onze toezichthouders dus aan moeten stellen op financieel vlak kunnen wij dat ook blijven doen als we de voorraad van loonzicht en en zo ervoor het erbij pakken. Ja. En dat is wel iets waar je dus echt <tus> goed naar moet kijken. En dat hebben we gedaan. Dus we hebben ook gezegd met wat we nu weten en wat er nu op papier staat, die afspraken kunnen wij gestand doen. En dat is wel heel belangrijk om dat goed als organisatie uit, uit te zoeken en na te gaan. Ja, ik sta zelfs uh, door een van uw medemanagers, Sjoerd Hoofdman, uh, een, coöper, een coöperatie die zijn afspraken nakomt. Dus dat is toch wel een zwaartepunt. Nou, kijk, um, soms kan er ook wel eens iets gebeuren... Hè, waardoor je iets niet naar kunt komen, laat ik daar ook eerlijk in zijn. Maar dan moet je het wel kunnen uitleggen... en dan moet het ook toe te lichten zijn wat er gebeurd is. Als ik vandaag ja zeg, moet u ook kunnen vertrouwen... dat dat morgen nog steeds een bij ja is. Anders moet je het niet doen. Zeg dan gewoon heel eerlijk, nee, maar dat en dat kan ik wel. Dat kan ook een antwoord zijn. Een van uw uh, uh, kennen en dat is een Zandvoort natuurlijk ook... Uh, een, een, een bewonersraad die men heeft... Die, uh, die zegt dat u erg betrouwbaar bent. Dus dat is al uh, mooi om te horen. Heeft u al contact met uh, de huurdersvereniging Zomfort? Zeker. Zeker hebben we daar contact mee. Ja. En? Uh, waar, waar doet u op in uw vraag? Echt? Nou, ik kan dus allerlei aanvragen <laughs> namelijk. Nou, er is uh, in de tijd van, uh, van de keien nogal een hoop te doen geweest over uh, het, het, het gesprek, de gesprekken met. En uh, tijdens de overname is hier ook het een en ander over gezegd door het huurdersplatform. Uh, u, u, u, u doet het al op gesprekken die u gehad hebt. Zijn die ook open en eerlijk? Ik wel. Ik moet u bekennen, ik heb nog niet met de veel tallige vertegenwoordiger van het huurdersplatform, uh, laat ik zeggen, een formeel overleg gehad. Als u daarop doet. Maar, maar ik heb wel met de voorzitter al een paar keer gesproken. Dat had in de eerste instantie misschien een mooi voorbeeld. Wij zijn bezig met het nieuwe ondernemingsplan, dat is min of meer klaar. En dat waren wij aan het voorbereiden nog voordat er een echte handtekening was gezet onder de overname van het bezit in Zandvoort. En toen heb ik de voorzitter de heer, de voorzitter, de heer uh, Aldershof gebeld, uh, meneer Pier noem ik hem uh, altijd heel vriendelijk. En toen heb ik tegen hem gezegd van, kijk we hebben het bezit nog niet voor overgedragen gekregen, maar... Ik wil toch graag ook met jullie het gesprek hebben over wat jullie van belang vinden. Zou u willen deelnemen aan een bijeenkomst? Dat is allemaal, door corona zijn die bijeenkomsten niet doorgegaan. Maar toen heeft de heer Alstof mij wel een paar punten op papier gezet die voor hem van belang zouden zijn. Dus wat dat betreft zijn we wel, laat ik zeggen, vanaf het moment dat duidelijk werd... dit gaat naar alle waarschijnlijkheid lukken... Uh, en er waren onderdelen waarvan ik dacht... nou, dat is van belang om dat nu alvast te de delen dat we daarmee bezig zijn... heb ik wel informeel dat contact gezocht. Maar dat was echt informeel. Nou, dat is dan uh, alvast de opzet naar een uh, formeel contact. Uh, is, bent u en u uh, en -wonen, uh, bereikbaar voor de huurdersverstandswoord? Zeker. Zeker. We hebben uh, er volgens mij ook al voor gezorgd dat ruim voor 1 december... Alle heerders van ons een magazine hebben ontvangen waarin ook staat van welke vragen kunt u bij wie terecht. En gaat dat over onderhoud of gaat het over een vraag over lasten, overlast van buren of gaat het over een vraag ik heb even wat financiële problemen wat kan ik doen met de mijn manier. Het maakt niet uit wat het onderwerp is dat staat er al goed en uitgelegd en uitgewerkt. En dus de individuele bewoner weet ons ook al te vinden. Ik weet ook dat er al behoorlijk gebeld is met onze collega's bij de afdeling van de, de telefoon. Nee, dat heet ons klantadvies, wat een ingewikkeld hoort. Maar het zijn de dames die de telefoon aannemen, overigens ook een paar heren. Um, maar met het huurdersplatform hebben wij, en dat werd ja, ook netjes afgelegd in de wet- en regelgeving. Maar even los van wat er netjes is afgelegd, vind ik ook dat je als organisatie... ...heel goed contact moet hebben met je huurdersvertegenwoordigers. Omdat ja, dat is in Zandvoort het huurdersplatform. En ja. in onze andere gemeenten heten ze Bewonerskern. Bewonerskern Eindel voor het gedeelte boven het kanaal. En zuid voor het gedeelte onder het kanaal. Ja, dus die, die contacten die gaan zeker formeel en, en goed komen. Ja, u ontkomt er ook niet aan. Uh, het is uh, straks 2021. Heeft u nog een uh, snelle wens voor de huurders van Zandvoort? Nou, Ik hoop natuurlijk dat iedereen gezond is... En uh, dat wij samen ervoor gaan zorgen dat Zandvoort een nog fijnere stad wordt om te wonen. En dat mensen zelf in een heel fijn huis wonen. Dus dat is wat ik denk ik iedereen het meeste goed, Maar vooral de gezondheid en het geluk. Laten we daar toch maar echt op houden. Zeker in deze bijzondere tijd. Okay, Anke, ontzettend bedankt voor het interview. Ik heb als, als toevoeging nog even, als je wat meer wil weten over pre-wonen, kijk dan even op YouTube. Daar staan uh, mooie films ook van bewoners en ook uh, van bestuurders dank je hartelijk voor dit gesprek. en uh, Dankjewel Dank wel. Dank u wel voor de uitnodiging. Graag gedaan en een mooie zaterdag nog. En fijn uh, dat uh, Anke oh, inderdaad kom, ja. van uh, pre woner weer uh, even tijd uh, voor ons heeft genomen... Albert-Jan om uh, een en ander te bespreken over de overname. Maar even voor Anke, mocht ze luisteren... Ja. Wij zijn een dorp, we zijn geen stad. Nee, goed. Dus, maar die fout wordt uh, door uh, meer mensen gemaakt, hoor. dus uh, heel begrijpelijk. Maar Zandvoort is nog altijd een dorp, een dorp waar we trots op zijn. Joh. Dus juist het uh, interview van uh, vanmiddag tussen 12 en 1 uur. Tell me that like me. Tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a like me. La, la hey, I want a girl like Shakira. Ey, esta Latina está rica. A chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Elegante señorita Girl I want you when I need ya All of my life, yeah baby let's team up I want a girl that shines like glitter A girl that don't need no filter The real, for real A girl that's a natural killer I want a girl that's a heater ha! Caliente off the meter ha! Yo quiero, mira, yo quiero una chica Que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for Mami, estoy buscando una chica. Ik heb nog